Circus Zoutvoort!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 Dat heeft ze niet verdiend. Een ruzie hoeft toch geen jaren te duren. Een ruzie die in ieder wel eens heeft.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 Thuis, nog tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis, het Kop, kop, kop en bij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een open sportkarreet, Brigitte Bardot voorbij. Op een kruisbedil.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 de hing een caravan, de roppen plastic boot, het wagentje lag bijna op de grond. Op een kruispunt van mijn lekke band. Er iets voor, ja ik voel er iets voor, om vanavond met mij uit te gaan. Stel het volgende voor, ik haal jou van het kantoor, om precies half zes zal ik staan. Eerst van eten, dan een bio'sboek in kunnen Wat we daarna doen, zullen we dan wel weer zien.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 Met de buren, vele uren, sta je op de trap. Heeft een man over dat soort Denk er aan, wil hij s'avonds eten gaan. vrouw Creepers, denk je aan de piepers. je Creepers, kom nu van de trap, want ze komt op u hoorde muziek van Ronnie Tober. Samen met Gonny Baars. Met, met liedjes: Het Land in. Met medley, Daarvoor Johnny Hoes, Samen met. De, de Zwarte Zes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 Deuntje van Sandy met Doobie Doehaar. Niet meer telt, het spijt me allemaal ook. Maar nu zijn wij hier te ver gegaan, dat maakt je niet meer ongedaan. Voelt tranen in mijn ogen staan, of komt dat door de rook?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 Meisje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 Morgen, en ze vinden de deur op slot Vader bisschop deelt zijn straf uit Maar het varken slaapt alleen En ik zie er elke spiegel lege spiegels om me heen De ooievaars op ruzie Het soldatenkoor geeft bloed Alle koersen blijven stijgen In de tovenaar zijn hoed De koningshuizen trippen En ze flippen in het dalen ik zit hier met mijn dokters op de rand.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 de rivier, mijn loodsman over de rivier. Ik sluit mijn ogen en droom van mijn kindertijd, van zomertijd en wintertijd. En wat mij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 Wat was het heerlijk in ons dorp aan de rivier? Al werd ons dorp dan ook verdeeld de rivier. Wat ons tenslotte scheidde, meer dan de rivier, was mijn vertrek van de rivier. na, na, na, na, na, na, na, na,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 Je Niemand weet hoe gelukkig ik ben Jij weet het toch maar hoe lang duurt dat nog Als je ooit van me weggaat Sluit de deur zo zachtjes als je Je kan. En als er ooit iets tussen ons mocht komen, dan hoop ik dat jij dat zeggen zou. So.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 on. Hip hip ik daar is de zon, daar is de zon. ik hip hoera, het niet meer, negen de zon, daar is hij weer. En de ijskoman, die wordt rijk als hij effen kan. Hij roept reuzeblij, kijk bij mij staan ze in de je hebt Chica, ik ik Daar is de zon, daar is de zon. Ik ik pura, zeën ik meer. Leven de zon daar is geen. Ik ik pura, ik Daar is de zon, daar is de zon. Ip, Ip, Oera, Leven niet meer, leven de zon, daar is hij weer. Hibi-hoera, die hoera daar is de zon. Wem Zandvoort. U hoorde muziek van Walter en de Kikkers met Hip Hip Hoera. Daar is de zon. Ook hoorde Witteke van Dordt met Ajoen. Ajoen, een vrolijk plaatje. En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 No, no, Zij ik hou van jou Maar waarom begat ze mij toen zo gauw oh. Oh,